Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Wolven hebben dit jaar al bijna evenveel schapen en andere dieren aangevallen als in heel vorig jaar. Het eerste half jaar zijn er al 340 aanvallen geregistreerd. Tegenover 399 in heel 2023, blijkt uit een analyse van het ANP. De wolf slaat vooral toe in Gelderland. In het zuiden van het land nemen de aanvallen juist wat af. De democratische presidentskandidaat Kamala Harris heeft in haar eerste grote speech beloofd om het leven van de Amerikaanse middenklasse goedkoper te maken. Als ze tot president wordt gekozen wil ze de belastingen verlagen voor gezinnen en Amerikanen met lage en middeninkomens. En ook wil ze prijzen in supermarkten en de zorgkosten omlaag brengen. Harris zei dat ze nog steeds achter het beleid staat van de afgelopen jaren met president Biden. Maar zei ook dat veel Amerikanen er nog weinig van merken. In Os is gistermiddag een vrouw doodgevonden in haar huis. De politie denkt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Forensisch rechercheurs hebben in en rond de woning onderzoek gedaan. Ze hebben sporen veiliggesteld die mogelijk meer informatie geven over de omstandigheden rond het overlijden van de vrouw. Het is niet bekend of er verdachten in beeld zijn. Een kunstschaatser Lindsey van Zundert zet een punt achter haar sportcarrière. Ze is nog maar 19 jaar, maar zegt dat ze haar hoogtepunten al heeft gehad. Van Zundert debuteerde op haar 16e op het WK. En daar plaatste ze zich als eerste Nederlandse kunstschaatser in 46 jaar voor de Olympische Spelen in Peking twee jaar geleden. Ze zegt dat ze niet het gevoel heeft dat ze nog beter kan presteren en stopt daarom met kunstschaatsen. Ze wil via de Stichting Kunstrijden wel actief blijven in de sport.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 Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je daardoor nog een kwartier vertraging tussen Vinkerveen en Knoopunt Oude Rijn. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Uh, goedemorgen Zandvoort. En uh, tweede uur uh, tot twaalf uur uh, is het alleen maar helemaal spannende radio. Want hier naast mij zit aan de rechterkant uh, iemand van uh, Zandervoerde. U heeft, uh, ja, u heeft uh, kritiek over uh, de situatie zoals het nu gaat. Uh, uh, wat is uw naam? Stien. Steen, Fries. Het de, de vries. En u zit op Zandervoerder? Zandervoerde, ja, al 45, vanaf het, van, vanaf het begin, zeg maar, als het ware. En, to, en toen ja. was er, niks in... er was niks? in het begin was er niks. En ons livreer ook vroeger, in het begin was er helemaal niks. Nou, wij we dus op een gegeven moment de camping. En, uh, maar wat gaat er met de camping gebeuren? Ja, het moet eigenlijk, na zoveel jaar, moeten we oprotten. Want uh, ze gaan er daar, uh, ze gaan er daar voor die huisjes neerzetten, weet je, die je overal ziet. Hele strand met huisjes. Van dat soort huisjes komen. Er. Ja, ik denk dat niet voor weinig. Of dat het een paar is, zo'n huisje. Maar er staan nu toch ook wij... huisjes? Ja, maar dat zijn, zijn onze staalkaravans. Die die staan er ook al, al 45 jaar. sommige. En maar... dan moeten wij ineens plaatsmaken voor het grote geld. En de gemeente laat, die laat zich ook niet uh, onopgetuigd. On on want die gaat alvast allemaal bomen maken. Ik heb het er niet van wezen. Gaan ze bomen maken? Ze gaan bomen maken. Meent u dat? Ja, ze moeten natuurlijk uh, dat hele plekje maken voor, die, uh, voor het grote geld. En, en, en dan moeten wij oprotten. Na 45 jaar ik het tot die waar wezen. En toen krijgt u niks? We krijgen niks, gereed. We wordt u... even opzaten. Zoek maar wat anders, krijgen je dat te horen, weet je wel. En u woont hier de hele zomer? Ik wo woon hier met veel plezier. Ja. ja. We, zijn, we zijn ooit zijn we begonnen met het, bij het bunkerpark. Maar ja, het was zo donker binnen. Dus nou, we hebben we hebben, we laten een en het was uh, feest, weet je, je bent altijd met elkaar, je ziet elkaar altijd, je drinkt, je legt de kaartjes, je drinkt, een drankje. Weet je? En het een weet je, weet je, het is samenhorigheid, wat je hebt met die mensen. Dat is natuurlijk van onschatbare waarde. En u woont zwinters in uh, Amsterdam. Zwinters woont ik in Amsterdam. En waar, waar woont? Regulierswesterdijk. Aankort. Ah, ja, ja, nou, dat, ja. Woont ja, ja. ook mooi. Ja, het is op zich mooi, maar ja, weet je, en, we zijn toch buiten mensen. We willen eigenlijk alleen maar buiten zitten. En wat gaat er nu gebeuren? De barricade? Ik... Ja, we gaan de barricade, we gaan de barricade op. En de barricade, maar per, want u houdt het al een tijdje vol, hè? Ja, ja zeker. Want uh, we moeten natuurlijk toch proberen om alles uit te halen. Kijk, we kennen ons niet helemaal zonder slag of stoot uh, laten wegjagen, toch? Nee. Door die gasten. Wat zag zitten er allemaal van die mensen met zijn trui en mijn schoudertje? Oh. Weet je wel, voor zo'n duur hutje. Die, en die lopen een paar mee. Als ze al willen lopen, vervelen zijn de beetje om te lopen. Die gaan dan op zo'n circus fietsen naar de golfbaan. Weet je, dat is dichtbij. Dan gaan ze golfen. Dat, dat soort mensen krijg je in het zakje in die huisjes. But maar die, ik kan je geen vier torneer voor, voor zo'n zomerhuisje. Nou, ik wens u heel veel succes. Dankjewel, ja, jongen. Ja, je gaat toch wel eens horen. Kijk, ik wij weinig zeggen, maar kijk maar nationaal. Kijk, kijk, kijk, kijk, jij maar nationaal. Dan ga je zien hoe of dat wij strijden. Dat is mooi. Dat is mooi, jongen, echt waar. Ja, ik, uh, ik heb respect voor u. Is nog koffie? Ja, lekker. <laughs> We gaan een stukje muziek draaien. <middels> Dit is uh, ja, heel mooi. Yo, yo, yo, yo. Lick a la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ja. Ik la het Komt een goede tekst geven. <tie> we kiezen het wel uit, hè? Nou, we ik, ik ga naar huis. Even een balletje eten. <tie> Wat je van de Ja. Kan je, je hierom lachen? Ik denk een uh, top 40 nummertje, dit. Ja, hè? Ja, ja zeker. Ja, dat is. Uh... Ja, ik ben ook heel enthousiast, Frank. Je weet het. Ik heb al zijn platen. Ja, ik ook. <laughs> nee, dat is uh, dingetje. Oftewel, uh, Frank Paardenkoper. Wij maken al jaren plaatjes samen. En, en uh, dit. Uh, ik, ik, ik zit al heel lang te broeden op dit nummer. Want ik vind het <laughs> zo. Pak, zie ik. We gaan er een hele leuke ja. clip bij maken ook. We hebben er wel iets moois van gemaakt. Frank, Frank we gaan er nog wat ah, moois van maken. Want ik, ik ga een hele leuke clip maken. Een clip ook. Ja, ik, ja, ik neem... Peperclip. Nee, geen peperclip. Oh. Nee, gewoon een grote clip. Oké, oh, oké. Goed, duidelijk. Jij had nog wat, Frank. Vertel. Nou ja, over de... Ook uh, hier weer hulde aan uh, het gemeentebestuursantwoord voor alle... Ja, alle werkzaamheden die toch minutieus worden uitgevoerd... met betrekking tot de op handen zijn. de Grand Prix volgende week. Ja, volgende het, het ziet er mooi uit. Echt waanzinnig, ja. ja. Alleen uh, is het jammer dat ze op de hoek van de haltestraat Je de moet de altijd op de zeiken hebben, luisteraars. Ja, maar nou het is meer een, een goed bedoeld advies. Akkoord. Want dat is een onoverzichtelijke bocht. Zeestraat naar beneden. En dan vanuit de haltestraat gekomen. Hè. moet je dan proberen de Zeestraat op, of rechtsaf, uiteraard. Heel onoverzichtelijk. We ja. hebben ze nu uitgerekt op die hoek... die dus al onoverzichtelijk is... hebben ze zo'n mega zeil neergezet van de, van de Formule 1 Dus kan je het helemaal niet meer zien? Je kan het helemaal niet meer zien. Dat is maar vier dagen. Ja, ja, daarom. Laat maar staan die zeil. Daar <lacht> hebben we het over. Ik ze zit het allemaal weer afgelopen. Dat zeg ik ja. toch. <lacht> nee, maar het is, uh, het is fantastisch om te zien... Uh, met wat voor voortvarendheid dit allemaal wordt ja. aangepakt. Dat in de kleinste details overigens aan gedacht... De fietsenstallingen worden nu alweer uh, rondgereden in de Kamerling Onsstraat uh, op het uh, terrein van de, de firma Gebroeders Paap. Daar staan alweer drie grote vreedschuren. Oh ja? Ja, gigantisch met koelgeneratoren. Uh, cool Weet ik voor wat je allemaal hoort en ziet. Het zegt, uh, voor die paar dagen. Dus je ziet een organisatie. Dat, niet normaal, dat hè? Is, dat kan je helemaal niet voorstellen. Nee, wat een nee. werk dat moet zijn. Ja, wat heet. Hele dag rijden grote trucks af en aan met spullen. Maar heb je op de boulevard gezien wat daar staat? Al die auto's van de, de racing teams. Ja. Daar staan er al een, een zooi. Die staan daar allemaal achter elkaar geparkeerd ja. op de busbaan. En, daar, en dat zelfs. is dus het hele jaar door. Wordt dat, uh, rouleert dat natuurlijk. Dus uh, zo'n McLaren en... en uh, ja. uh, uh, uh, wat zou ik nog meer staan? Uh, uh, nou, die, die, die, die auto's staan daar. Daar zit natuurlijk allemaal spul in. wat, wat, uh, wat nodig is om uh, de pits op te bouwen. Ja. En, en uh, daar zitten nog geen auto's in. maar wel uh, de, de, de benodigdheden. En, ja, ja. En, maar dat gaat dus uh, straks uh, hierna, hierna gaat het naar Italië. Dan gaat het naar. En ze gaan meteen op zondagavond. gaan ze al rijden. Ja. En dan, uh, dan begint het. Ja, waanzinnig. Ja, dus een, een, een circus oh, die ze dus weer gaan nieken. Ja, en dus dat voor, voor de, drie dagen. Hè? Ja, ja, voor drie, drie dagen, dagen. Ja, ja het, is, het is niet voor ja. te stellen. Nou, maar, maar goed, uh, de Olympische Spelen in Parijs kosten ook maar uh, was het nee, 9 miljard of zo. Ze hebben 2 ze hebben, <laughs> <ze laughs> miljard aan de scène gedaan. Ja. Dan, dan, dan, dan ga je erin liggen en dan ga je. De nou, vormen. die drolle, die is wel meer sneller dan menig zwemmer. <laughs> ja, precies. Yes. Nou, goed. Maar goed. Nou, dat was Nou ja, weet je. En uh, nogmaals eerder over mijn wandeling. Worden ze ook vaak ingehaald door mensen die op dat traject... de Noordboulevard ja. hardlopen. En dat is ook altijd een wonderlijk fenomeen. Want uh, heel veel mensen daar, daar... Ik ben zelf geen hardloper. Ik heb er wel flink te passen in. Maar hardlopen is inderdaad echt een kunst. Je ziet sommige mensen die zijn die kunstmeester. Hè, die zie je ja. met een soort gracieus uh, Zeker. manier hardlopen. Die hun voeten ook, denk ik, goed neerzetten... Maar er lopen echt van die uh, gelegenheidshardlopers tussen. Misschien is het ook wel toeristen... En ze kijken sowieso nooit blij. Hè? Nee. Dat is ook niet goed voor je, voor je kast, volgens mij. Hardlopen, maar dat is weer een andere discussie. Ja, maar ik denk, Als God had gewild dat wij konden hardlopen, hadden we hoeven gehad, gij? Echt waar? Ja, dus je moet het dan wel lekker. De past kan wel je kan er ook een zaad op gooien. Ja, dat dan weer wel. <laughs> dus, Echt gebukt is genomen. Echt gebukt is genomen. Echt. Maar, <laughs> maar je ziet ook mensen die lopen, jongen, met een heel vervrongen gezicht. Alsof ja. ze hun hele broek hebben volgejekkert. <laughs> en proberen zich een weg te banen naar hun auto. En dan denk van, ja, dus die mensen die... Maar het schijnt, het schijnt wel uh, heel erg verhelderend te werken bij de mensen die dat doen. Hardlopen, ja. Nou, het schijnt zelfs uh, verslavend te zijn, heb ik begrepen Ja, dat ja. klopt. Ja, kijk maar naar Sifan Hassan. Ja, ja. Nou, die kan Vijf, er ook wat van. Die Vijf kilometer, ja. tien kilometer en dan ja. nog even 34 kilometer. En, nee. en zonder van te Hassan. lopen. Ik ja. zie er gewoon zonder jas aan. Ja, Zo. ja dat, is, uh, dat is ook een bijzondere... Uh, ja, maar die mensen zijn natuurlijk ook brood, een broodmager. Ja. Want anders moeten ze het allemaal meetorsen, natuurlijk. Ja, zeker. Ja, ja. Dus die wegen nog 30 kilo. En dan, ja. uh... Als er meer is dan winkelacht 7, mogen ze ook niet naar buiten. <laughs> nee, dan maaien ze gewoon mee. Ja, de Noordboulevard is levensgevaarlijk. Nou, ja, maar het ligt eraan uh, mee of tegen, hè, wind? Ja, dat dan weer wel. Dus als, dan, als ze mee, mee hebben, mee, dan, gaat het lekker. Dan hebben ze een scherpere tijd dan. Ja. Zeg maar win tegen. Juist. Ja, Frank. ja juist. Ik weet, weet alles van hardloop. Ja, ja, ja. ja. Hey, heb jij wel eens uh, um, buurtinitiatieven buurt gehad? Dat je denkt van nou. nou, ja, nou, nou gaan we gaan wat bij de buurt doen. En, en, nou, ik, ik, noem, ik noem een straatfeest, een barbecue, een burendag. Ja. Of uh, tips uh, voor verbeteringen van de straat. En, en, uh, nou, wie een goed idee heeft voor een buurtinitiatief, die ja. kan dus aankluppen bij de, de gemeente voor een uh, subsidie tegenwoordig. Oh, kijk aan. Dat is lekker. Ja. Kunnen wij niet wat leuks verzinnen? Ja, we kunnen het heel noord vol zetten met Amerikaanse auto's. Misschien ook leuk. Wat een goed plan. <laughs> <laughs> nou, dat is ook wel bijzonder. Ik zag laatst, want uh, dit mooi weer, staat, het aantal deuren staat dan open. He, van die mm -hmm. loodsen. Dan rij ik daar voorbij. Er zijn best heel veel klassieke auto's in Zandvoort. Ja, hè? In Noord ook, bij het voormalige Colpit gebouw uh, mm -hmm. daar zo. Daar zie ik allemaal uh, loodsen met uh, allemaal prachtige... Concept. Leuk is dat, hè? Ja, dat is leuk om te zien. Ja. Nou, ik ken iemand die heeft ook zo'n loods in, uh, in Noord. En daar uh, uh, zit een lift in. Die heeft twee verdiepingen. Geweldig. Die zet hem in zijn kelder. Je hebt geloof ik zes of zeven auto's uh, staan. Maar de meest waanzinnige auto's. Leuk is dat. Ja, dan. goed hè? Ja, dat is prachtig. Nou, dus, ja, ja, het is sowieso leuk als mensen passie hebben. Weet je wel. Passie voor iets. Nou, daar ben ik met je eens. Ja, of weet je nou, al, nou, het al bosregels is of, uh, of auto's ja. of wat ik veel wat. En heel vaak uh, zijn dat soort mensen uh, heel betrokken bij... Hetgeen wat ze doen en, en uh, uh, zullen nooit mensen uh, proberen over te halen om hun passie te delen. Begrijp je? Nee, ze willen het graag laten zien. Ja. Maar ze, ze dus van, maar je hoeft geen, nee. geen, uh, ja, geen uh, rare. Je hoeft niet overgehaald te worden. Nee, precies. Dus maar, uh, ja, ik weet niet of dat interessant uh, nieuws is. Maar... Verdomd interessant, maar gaat hij <laughs> verder? <laughs> Zijn we een stukje muziek draaien, Thomas? Nou vooruit. Helemaal maar goed. De versie helemaal niet. Nee, ik ook niet. is veel langer dan de gemiddelde. Hé, hey, we hadden het net even over uh, de top 40. En uh, ah. tegenwoordig staat op nummer 1 Yves Berendsen. <coughs> de zandkorter. Ah. Kijk aan. En uh, weet jij waar die woont, Thomas? Ha. Volgens mij nu in Amsterdam, toch? Ja, woont hij hier niet meer? Nee, volgens mij woont hij hier niet meer. Laffe tackle ah. <laughs> Zie je, dan hebben ze, hebben ze succes. En heb jij dat al eens gedaan? Nou, ik heb net, net niet op nummer 1 gestaan... Nee, hoor, nummer, drie. nummer drie. Wij waren nummer drie. Ja, nou, ook ja. leuk. Maar we hebben ja, dat dan... is ook leuk. En, uh... In eerste instantie al voor de lol gedaan. En nog, ja. het mooie werkje wat je zojuist hoorde, G, dat is natuurlijk wel weer van ongekende klasse. Ja, dat is wel weer... Ja, en ik... werd ook ongekende klasse? <tus> even tussendoor melden. Het is het, het nieuwe bedrijf van de firma Strijder, hè? wat uh, ja. nagenoeg voltooid is op de hoek. Mooi, Een, hè? Voormalige van Lent pand in Zandvoort-Noordkamerling-Onnesstraat. Ja, heel Curry, mooi. Currie weg. Dat zeg ik. Currie weg. Maar uh, ja, chapeau voor de, voor de mannen. Want het is natuurlijk... Ze heel... hebben het heel erg mooi gemaakt. Ja, ik heb een rondleiding rond. gehad. Ik ook, van uh, Jim zelf. Ik van Robert zelf. Van Jim Curve, wie kent hem niet. Ja, Jim Curve van de Simple Minds. Ja, Simple Minds, ja. Die. <laughs> en, uh, <coughs> pardon. Nee, dat was echt geweldig. En uh, dat ziet er heel mooi. En dadelijk heb ik begrepen, als Kamp Kiev weg is... Ja? Dan uh, wordt ook daar uh, natuurlijk een heel project gerealiseerd. Hè, van, ja, ja, ja. Ja. Nou ja, ze willen die hele buurt uh, gaan uh, ja. verbouwen. om, uh, ja, uh, zeg maar, een, een andere uitstraling te krijgen. Ja. Uh, uh, nou nou de... ja, met het pand van uh, Strijder is daar een uh, mooie aanzet aan gegeven. Absoluut een stap in de goede richting. Ja, en dus ik trouwens ook van, ja, die staan er dan inmiddels alweer een tijdje. Het loodsen aan de rechterkant van de Onnenstraat. Een mooie nieuwe loodsen met woningen erboven en zo. En de twee fletjes over de brandweer. Ja, dat. Ja. Het is een uh, beter aanzicht dan al die oude meuk die aan de kant van de weg stond geparkeerd. Weet je, dus dat, uh, een beetje armoedig was het altijd. Maar er worden nu flinke stappen gezet. Ik blijf het alleen altijd jammer vinden dat de kamerling Onderstraat bij het, uh, de herindeling is geasfalteerd mm -hmm. en een heel stuk smaller gemaakt. Dat is echt, je ziet daar echt near missings. Nee, dat is. Uh, Ze rijden. Kei en keihard. Ja, daar zou ook ja. iets aan gedaan moeten worden. Ja. Maar ja, dan kan je maar op 2D een camera neerzetten. Ja. En, maar dat is dan ook een bepaalde... Uh, uh, weet je wel, camera's werken wel. Ja. Maar alleen maar voor die afstand wat je, dat je in beeld bent. Ja, nee, en daarna nee. gaat de gast er weer op. Ja. Nou, wat ik wel wonderlijk vind... Ja, dat, dat klopt wat je zegt. Wat ik wel wonderlijk vind... Is dat er nog nooit een aanrijding is geweest. Ja. Want verkeer van rechts heeft daar vooraan. En nou, als je ziet met wat voor snelheden die sommige idioten door die Kamerling onderstraat rijden, dan vraag je je af dat er niet eerder iets is gebeurd, denk je. Dat is ja. mogelijk. Ja. Maar goed. Maar goed, euh, nou ja, we hadden het net over de top 40, om maar een beetje terug te... En ik, euh, ik kijk naar euh, Rubber Kaplaarsen, 1992, 92, 90, ja. nummer drie, dus wij zijn de... Uh, de, de, de, ja we zijn van de troon gestoten ja zeker het, en, uh, ja. maar er staat dan een trivia daar staat dan uh, wist je dat op de achterkant van de single staat te lezen met dank aan Baudi uh, i Dalis en JCTN <laughs> Daar staat er wel <laughs> in, Dalen, zo'n Nederlandse politica voor de PVDA. Ze was onder meer staatssecretaris van Sociale Zaken. Minister van Binnenlandse Zaken, Tweede Kamer en burgemeester. En JCTN staat ongetwijfeld voor Jezus Christus de Nazareth. <laughs> oh, wat waren wij slecht, hè? Ja, maar er stond ook een, altijd een handige tip op. Oh als ja? deze cd niet aan uw verwachtingen voldoen? Ja, kunt u kunt... hem altijd nog eens placemat gebruiken? Ja, of als... Ja. Uh, ja, ik, Toen al de recycle gedachten. Ja. Juist, Frank. Ja, dus, zo, uh, moet ja het, zo moet je het zien. Niet alleen Coat en Bee, maar ook wij waren onze tijd best ver vooruit. Ja, zo moet je het zien. Nee, maar dit even tussendoor. En, en, uh, dus ja, we hebben toch een, uh, een hoop van die, uh, van die dingen kunnen... Uh, en dat moet die Berendsen nog maar voor elkaar krijgen... om zoveel platen in de... In de top vier. Ja, heeft hij krijgen. al voor de studenten opgetreden, denk je. <laughs> nee, laten we dat verhaal maar even ja, doen. Okay. Hey, ja. um, uh, even over de Grand Prix uh, gesproken, over het weer. Ja, dat is echt bizar. Er staat nu op weer, weer online. Uh, donderdag. Uh, dat is dus komende, komende donderdag. Is het uh, nou, hartstikke lekker, 20 graden. Uh, het krijgt een, uh, een, een 7. Uh, uh, onbewolkt of een beetje bewolkt, maar geen regen. Op vrijdag regen, 4 mm regen. Uh, en krijgt dan een 5. Het Zaterdag ook weer 4 mm regen. Krijgt ook een 5. En op zondag uh, 2 mm regen. En krijgt dan ook een 6. Nou, dat ja. is wel een glansrol voor Max natuurlijk, als het een beetje nat weg gaat. Ja, als het een beetje nat is. Dus in de middag gaat het erin. Ja, voelt als 20 graden, maar het is wel uh, een soort van druppeltje. Aha. Ik zie een druppeltje. Je weet het niet. En, weet het uh, maar dat zijn uh, van die. Uh, ja, dat kan het best spannender maken. Ja, Volg jij wel. het eigenlijk trouwens? Kijk jij dan? Nou, de keren. Uh dat Max hier reed. Of is dat drie keer geweest of zo? Dit is de vierde keer. vierde ja. keer, ja. ja. Heb ik wel gekeken, maar ik ben absoluut geen fan van... Uh, nee, wat, bent... ik, wat ik wel mooi vind van... Uh, en, en trouwens, meerdere sporten dan alleen de Formule 1. Is dat ze daar elkaar niet de hersens inslaan. Zoals met voetballen. Nou. Ja, ja. Nou. ja nou, nou. maar dan hey, Thomas. Ik... Ja, dan, kijk, er is een aantal asocialen aan altijd aanwezig. Ja. Maar over het algemeen, weet je, of je nou voor Hamilton bent of voor Max. Nee, nee en... dat is ook zo. Ja. ja. Met maar incidenten, heb jij andere, da incidenten daar gelaten. Thomas, heb je andere. Uh, nou, ik uh, weet uh, dat Maxi uh, ook nog wel eens in de haren heeft gevlogen. Hoor. Ja, dat is, maar dat is onderling. Ja, oké. Okay. Nee, ik heb het over de supporters. Althans, oh, de supporters. mensen die zich supporter noemen, dan vervolgens elkaar de hersens in slaat, zoals bij nee. voetbal. Ja, nee, dat valt dan maar even Ja, mee. dat is dan wel weer. Maar goed, incidenten, nogmaals, incidenten in het dorp zullen er altijd zijn. Zijn er ook geweest. Ja, uh, zeker. En, en, uh, maar jij bent gek op voetbal, hè? <laughs> nee, ik ben helemaal geen... Uh, niet ik zit een beetje hè? op de golflengte van Midas Dekker. Ja. Ja. Niets met sport. Niets. Niets, maar dan ook niets. Nee, met geen enkele sport, hè? Nee. Nee, ook nee. niet... Maar uh, nou, wippen, uh, wippen vind ik wel leuk. is <laughs> ook topsport. Ja, een voor top, jou. Heb ik wel eens gelezen. <laughs> ja, ik word volgende week 105. Ja, dan is nee, het, dan dan is het, het ja, topsport. Top? Ja, Frank. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Dus, hé, uh, hey, verder, verder nog nieuws. Nou, eigenlijk niet. Ja, kun jij, jij je de manege nog herinneren? Die, van Rukert? Uh, nee, die van Rukert op de Zandvoortsalaan. Ja. Later, later zo'n kroeg ja? geworden, zo'n ja? alleen, alleenstaande hut. Ja, ja, ja dat weet ja. ik nog, ja. Hele Zandvoortsalaan stond vol met auto's geparkeerd, weet ja. je dat nog? Vrijdagavond, het ja. weekend. Oh ja, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, nou ja, Jeroen van de Boom en uh, hoe heet dat, Joling en traden daar af en toe op. Dus ik, ik ben er niet binnen geweest, moet ik bekennen. Maar het had wel een bijzondere. Je hoorde ook wel bijzondere verhalen van dingen die daar uh, gebeurden. Dat was wel, wel grappig. De de manege. Ja. Maar goed, uh, tot zover uh, gedoe. Interessant nieuws. Ja, toch? Interessant. Hey, hey Frank, en, en, en nog een vraagje, omdat jij gewoon bijna elke dag naar zuid, uh, naar, noor, uh, naar naar de kathedraal dan? Naar de kathedraal. Het ja, ja, ja. is uh, naar uh, noord. Noord. Ja. ja. Waarom loop je nooit naar zuid? Nee, ik ben autistisch, Dus ik moet altijd mezelf een rondje maken. Ja? Ja, hetzelfde rondje. Ja. ja. Dus maar gewoon, gaat het nou niet vervelen? Nee, nee. nee. Bijzonder vind ik dat. Nee, ik ben wel eens uh, door de duinen teruggelopen. Ja. Maar dat vond ik een beetje saai. Altijd langs zee. Dat en wel... nu in zomers is het een leuke aanblik met al die vakantiehuisjes en zo. Die mensen die daar dan als morgens uh, vroeg buiten zitten. Ik uh, vind het wel een en, hoop en, huisjes duik, hoor. Ja, wel veel huis. Nou, maar... Wat me altijd frappeert, elk jaar weer, is met welk een snelheid de mannen van Paap nou. die huisjes dus daar neerzetten. Want dat is gewoon. Ja, het en die weghalen. Honderd. Ja, het zijn een paar honderd van die hutjes. Ja, je laat drie winden en het is weg. Het is echt ongelooflijk, ja. ja. Onvoorstelbaar. Ja, dus is, uh, nog een klein chapeautje dan voor de gebroeders Paap. En voor de gemeente. En voor de gemeente natuurlijk. Maar wat vind jij van die huisjes allemaal? Vind vervelend? Nou, het, het Noordstrand. Omdat iedereen, iedereen heeft altijd over die, die, die windmolens ja. in zee. Ja. Maar ja. Nou, die windmolens die zijn natuurlijk een meer vervuilend dan die strandhuizen, want die gaan na het seizoen weer weg en beslaan een kleiner oppervlak dan die ellendige windmolens. Ja. Weet je, want dat is het laatste ook. Dan zijn er natuurorganisaties die gaan dan uh, hebben het over horizonvervuiling en überhaupt vervuiling, omdat ze boven ogen naar gas willen gaan boren. Mm -hmm. Weet je, maar de oppervlakte van een zo'n booreiland valt in het niet bij het industrieterrein de Noordzee. Ja. Dat ze helemaal willen volplempen met windmolens. ja, Dat vind ik, echt, dat vind ik diep triest. Ja. Als je over de boulevard loopt en je ziet die idiote molentjes... die helemaal nagenoeg ook niets opbrengen. Het is te triest. Maar de strandhuisje, daar ging het over. En de Noordboulevard, wederom de Noordboulevard... daar is het al sinds jaar en dag dat die huisjes daar staan. Ja. Van de kampeervereniging Amsterdam heet dat geloof ik, KVA. Mm -hmm. Maar de strandhuisjes uh, op het, het, het zuidstrand... Nou, ja, in het ja, midden... Het midden, ja. ja. Ik ja, ben nog steeds niet te uitdrukken. Kijk, de karakteristieke strandtent is, volgens mij was Krijn uh, een van de laatste die nog zo'n tent had. En uh, ja, die zijn natuurlijk verdwenen. Want het zijn ja. volwaardige horecabedrijven tegenwoordig, waar grote organisaties achter zitten. En hij heeft ook wel zijn charme, moet ik zeggen. Want je kan er over het algemeen uh, bij de meeste van die hutten ook lekker eten. Ja. Goede ambiance. Ja. En uh, over het algemeen ook bijzonder vriendelijk personeel. Want omdat dat het personeel bij strandbedrijven ook wat te stellen heeft. Hè? Met die, al die ASO's waar we het eerder over hadden. Ja, waren. dat heet. Je ziet hoe bot mensen zijn, jongen. En dat ze een vuil achterlaten na een strandweekend. Het is werkelijk met geen pijn. Ja, ik zie, ik zie er alles van. Ze hebben net het hele strand schoongemaakt. Ja. Met uh, heel veel uh, vrijwilligers. Ja. En dat, dat zie je wel. Het is ja. Want ik loop elke ochtend op het strand. Dus ik uh, ja, kan ja. het uh, ja. redelijk in de gaten houden. En uh, wat dat betreft, uh, ja... En het is jammer dat mensen die peuken overal neerflikkeren. Ja, dat Zand. begrijp ik ook dat helemaal ik niks van. zo zonde. Neem is het dus het nou maar... ja, in Spanje mag je niet meer roken op het strand. Nou, nou in terecht. Maar wij, uh, ja, terecht. Waar wij naartoe gaan. En ja, uh, ja ik vind het wel een goede zet. Ja, zeker. Maar ook daar waar we het eerder over hadden geldt weer dat er niet gehandhaafd kan worden. Maar... Dus jammer. Ja, maar jammer. ja, je zou uh, een beroep moeten doen op uh, het fatsoen van de mensen. Maar dat is nutteloos. Ja, dat is nutteloos. Hoor. Ja, dat doen dat we maar niet. Gaat hem niet worden. Dus we doen Zullen we een niet? liedje laten horen? Ik zou het gewoon doen. Thomas, wat heb je? Alleen maar leuker. Dat zijn nog eens mooie liedjes, Frank. Zeker, G. Dat uh, weet jij net zo goed als ik. Absoluut. Hey, 8 september is een dag wat, uh, waar heel veel gebeurt in Zandvoort. Hè? 8 september? Ja, heel veel, veel, veel te zien en beleven. Ik weet ook niet waarom 8 september. Maar ik zit hier bij de site Visit Zandvoort. En daar uh, zie je toch wel heel veel... Uh... Weer een gay pride, of niet? Nee, nee, nee. Dat is nou geweest. Ja. Hè? Daar blijven we niet <laughs> mee doorgaan. Dan moet ik een keer ophouden. Ja. Vind je niet? Ja, vind ik wel. Of denk jij van, nou, ik wil het nee. nog een keer? Nee, niet. Nou, en dan, kan, dan kan je het een jeetje doen. Zijn er zijn dan mensen die kunnen weken niet meer zitten. <laughs> nee, maar, hé. <hey>, um, uh <laughs> We het over <je>, huisdieren. <laughs> ja. Honden liggen en zo. Maar die, de, je hebt een, een eiland in Indonesië. Komodo-eiland heet het, geloof ik. Daar, ja. daar leven Komodo-varanen. Heb je dat wel eens gezien? Nee, wat zijn dat? Dat zijn de grootste hagedissen ter wereld. En je zou eens moeten kijken op Jijbuis. Ja? Er staan talloze filmpjes. Die beesten zijn zo gruwelijk. Die, die uh, veten zwijnen op. Uh, Bavillanen. Nee, komodevaaraan. Ja, uh, herten. Maar die vreten ze dus met huid en haar op. Die schrokken ze zo naar binnen. Die worden eerst verdoofd met het, met het slijm... wat in hun bek zit. Ja? En dan worden ze gewoon levend opgevreten. Naar binnen geschoven. En die beesten die hebben een maagzuur wat de botten, de huid, alles... helemaal ruksigloos verteert. Nee joh. Want toen ik zo'n filmpje voor het eerst had... dacht ik, hoe gaan die dieren dat ooit verteren? Maar die hebben zo'n maagzuur... dat dat helemaal uh, niets van overblijft. Blijven. De komodo Komodovaraan is een hagedis uit de uh, familie Varane. De komodo Komodovaraan is een van de bekendste hagedissen... vanwege de aanzienlijke lengte... tot wel drie meter lang. Het is de grootste hagedis ter wereld. Uh, gaat 20 kilometer per uur. Ja. Het is <laughs> best hard. En... Uh... Onvoorstelbaar. Ja, het, het zijn gruwelijke films. Als je We moeten Freek even bellen. Ja, Freek ja, maar, weet er alles van. Ik denk het wel, ja. Ja, toch? Ja, ja want Steve Irwin is niet meer. Nee, die. Oh, uh, look at him go. He's all getting grumpy. <laughs> Oké, okay, Steve, mooi, ja. Een Mooie gast. Ja, goede gast. Hij ja. heeft zijn zoon even overgenomen. Ja. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Ja. En uh, op uh, op uh, de Vreek uh, heeft ook een uh, site. Wild van Freek heet dat en daar staat een heel ding over die kimono varaan en uh, ja wat dat betreft uh, in de aanval ja komt het heel jeus een beest zeg ja oh. geit, <laughs> een hertje of een waterbuffel alles ja Na, naadloos <laughs> naar binnen geschoven Maar ja. <laughs> <laughs> je zag zo'n beest achter je aankrijgen ja, dan, dan moet Want je... hoe, hoe, hoe hard kan een mens lopen, weet je dat? Geen flauwe noot. Weet jij dat, uh, Thomas? Jij weet nog nee, nee. nee? of oh. Nee? Nee? Zal ik het eens even... Want ik ben wel eigenlijk heel benieuwd. naar. Nou, Mensen denk... kunnen altijd bellen met een vraag, hè Frank? Ja, zeker. Heel ja. we nou. luisteraars eigenlijk? Nou, <lacht> uh, <lacht> <lacht> dat denk ik. <lacht> dat denk ik het ook. Dus ja, het, het thema is de Komodo vergaan. Thema. We heb je verder nog wat? 13 kilometer per uur, Frank? Oh, 13 kilometer per ja, uur. Ja, mannelijk, rennend. Ja. ja. Maar het ja. is uh, Sif van Hassan zonder jas En en die zal 15 kilometer uh, per uur... Uh... Ja, 15. Iemand 16? Niemand? Niemand? 15 kilometer ja, ja, ja, is het 15. Oké, okay, dat doen we dan. En uh, heb je dan wat leuks? Nee, weinig eigenlijk ja. op dit moment, ja. En we hebben nog uh, 10 minuten te gaan, Frank. Ruim. Ja, maar dat komt helemaal goed. Ik zou zeggen, laten we nog een klein muziekje opzetten, want... Wat Heb jij toch af en toe een goede idee? Is het? Ja, dat schiet me zo te binnen dan. Ja. Heel gek. Ja, ja, ja. En Thomas staat helemaal klaar. Ja, echt. Goed bezig. Hoort, mensen horen het al. <laughs> of These Nights. En uh, Thomas kende het niet. Nooit gehoord, Thomas? Nee. Je moet even uh, de, de, de, de, de liedjes van deze band even gaan zoeken. Okay. Eagles. Moeite, zeker de moeite. Waard. Ja? Echt, waanzinnig goede muziek. Hé, hey G, ik zie hier, uh, zit hier te kijken in de studio naar een uh, miniatuurtje van de Watertoren. Ja. En daar is natuurlijk ook heel wat mee aan de hand. Hè? Want Dat kan je zeggen, Het uh, ja. loopt heel af en toe... Ook wel over de Zuidboulevard. Ook af en toe. Dus dan kijk ik naar de watertoren. Ik zie het bovenste deel is weg. En nog meer is inmiddels weg. Want dat vroeg ik me af. Hè. Dat moet toch een, uh, een aardig uh, stukje zijn voor een bouwbedrijf. Voor een constructeur. Omdat, nou, dat is het zeker. Ja. Om die, want de buitengevel, het hele pand is eigenlijk kuisverrot volgens mij. Ja. Die buitengevel sowieso... Maar uh, de, de, het hart van de watertoren, waar denk ik ook, uh, waar die waterdruk vandaan kwam... door die betonnen, dat betonnen uh, geval wat erin zit. Ja, ik denk dat het dat de hele betonnen ook helemaal gesloopt ja, worden. Ja, dat moet er ook uit. Maar dan haal je dus, zou je zeggen, de hele structuur weg uit die uh, toren. Ja, dat Lijkt me. Maar ik vind het vindt wel knap dat mensen dat ter hand nemen. Want maar je dus... hoort de hele, hele dag hoor je daar een, een, een, een, een, een, een, een enorm kabaal. Uh, Oh, dat is wel best ja. Dat is en dat is, ze zijn aan het jekkeren met zo'n jekkerhamer. Ja. Maar dat is een automaat. En een, oh. die, die, die, die zit aan een. Ze hebben daar een. een hoe heet het? naar boven ge, gehezen. Een, zo'n apparaat. Een, oh, ja. dat is een enorm ding. En die, uh, die jekkert dan alles weg. En die hele bovenkant is al weg. En ik denk dat die. Um, die uh, hoe heet het? Die betonnen binnenwand aan het weghalen zijn. Ja, dan zou je zeggen, wat blijft er dan nog over hè? aan constructie ja. om dat weer opnieuw op te bouwen. Ja, dat zou je zeggen. Ja. Is echt, uh, ja, eigenlijk hadden ze hem gewoon beter kunnen slopen. En hem dan opnieuw kunnen opbouwen. Ja, en dan... ja dat weet je niet. Nee, dat, daarom. Ik ben ook geen. Uh... Maar het is, uh, je kan uh, op, uh, op internet kijken. Want daar, uh, daar zie je een, uh, oh, kijk ja, een, een heel. Uh, kan je het uitzicht ook bekijken. Kan je zien hoe het wordt. En, en uh, er zijn nog een paar te huur die bovenste. Volgens mij verkocht. Aha. De, de, de, de, even kijken hoor, kan je, kan je het zien? Is dan een... De laatste appartementen. Een penthouse helemaal je. Beschikbaar Beschikbare appartementen. Uh, je kan. Uh, ja, het boven is nog uh, Is nog uh, te koop. Aha. Maar ja, die kost 3 miljoen. Ja, de eerste drie miljoen 3 euro, ook, miljoen. 3,5 miljoen. Daar kan ik ook weinig van zeggen. Nou, Frank, ik vind 3,5 miljoen vind toch wel een pittig bedrag. Ja, absoluut. Ja, Ik ga het niet zitten. Ook al had ik het geld ging er niet zitten. Maar nou, het is wel te gek hoor. Want je hebt rondom kan je er, kan je een soort van uh, terras. Ja. En uh, ja, ik vind het uh, bizar, bizar hoe ze het maken en hoe ze het kunnen. Ja, ja dat absoluut. Hij wordt ook wat langer. Oké. Okay. En uh, wat breder. Maar ja. in, in zijn geheel wordt hij wat groter. Ah, dus die buitengevel moet sowieso weg. Helemaal. Ja, ja. Het, maar er komen allemaal ramen in natuurlijk. Ja. Want anders nee. uh, zit je daar, heb je, heb je een woning gekocht in het donker. Ja, dat is niet handig. Nee, het is ook ja. niet leuk. Er moet ook een toilet in. <laughs> ja, er ja, moet een toilet misschien, misschien wel meer. Wat denk je van een lift? weet Je nou, je hebt wel toiletten. De, de, de Walter P. Chrysler Building in New York uit ja. de late twintiger jaren. Ja. Dat had Chrysler laten bouwen. En helemaal, absoluut bovenin de Walter Chrysler Building. Helemaal dus hoog gekomen. Die is een toilet. Dat wilde die. Dat is een bouwkitje. Ja. Echt waar? Ja, ja. <laughs> Wat goed. Ja. Nee, nummer, de penthouse nummer 11 is nog te koop. 291 vierkante meter. Ah, dus het ja. is echt serieus groot, hoor. En uh, die kost dus 3,5 miljoen. Maar wel vrij op naam, Frank. Oh, gelukkig. Dat is lekker. Dan, ga, dan stap dat? ik er toch in, denk ik. <laughs> dus... Uh, we hebben nog wat, hè? Wat? Thomas, qua muziek was dat het idee? Ja, ik heb nog gewoon een nummertje klaar, Sam. Nou, laten we het doen. Nog een gekke dag. Gekke dag. Goed. I look high, I look low, I'm looking everywhere I go. Looking for a home in the heart of the country. De eerste platen die die opnam na zijn zijn enorme succes bij de Beatles. Frank, weet jij wat de wereldwijd top 10 van de meest waardevolle merken zijn? Wat voor merken? Wat grote -merken, merken? Nee, gewoon überhaupt welk ja. mer welk merk er het meest uh, ja, wie wie het meest uh, waard is? Uh, Heinz, Apple. Oh Apple. Oh. In, in miljoenen 947 miljoen. Aha. Oh nee, meer. Iemand meer? Niemand meer? Twee staat Google, drie Microsoft en vier Amazon. Het zijn allemaal techbedrijven. Dus uh, okay, ja, ja, dan, ja, dan ja, weet ja. je wat. Wat ja. jij nog wat? Altijd handig om te doen. Nou wat jij nog wat? Nee, erop, zit erop. Het zit erop. <laughs> Fijne dag allemaal en bedankt voor het luisteren en uh, hopelijk tot uh, volgende week. Tot zover, het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.